vond ik wel eens even leuk om mee te beginnen, denk ik eerlijk gezegd. Uh, met deze van Johnny Wakely en In Zaire. Uh, dat was wel heel erg grappig. En waarom? Omdat het precies 40 jaar geleden is... dat Mohammed Ali en George Foreman uh, bezig waren met een gevecht rumble in de jungle. Dus is precies 40 jaar geleden dat dat uh, ja, bezig was in Zaire. En wat uh, heel erg leuk was... Ooit was er een legendarische kroeg hier in Zandvoort. Die noemden ze de Wildchild. Uh, eigenlijk ook een beetje genoemd naar de song van de Doors. En dat had te maken met de, de twee eigenaren. Namelijk Frank Vink en Sander Oort. Die uh, de kroeg ooit uh, dreven, maar die waren helemaal gek van de Doors. En dus uh, besloten ze dus die kroeg de uh, Wildchild uh, te noemen. En uh, stevast zaten daar ook wel wat nummers van de Doors in. Maar ze hadden ook nog een, uh, ja, nee, een passie voor sport. Uh, je kon er niet binnenkomen of er werd wel over voetbal of weet ik veel waar over gepraat. Maar ook bijvoorbeeld over boksen. En ja, die Frank Vink, dat is net een wandelende encyclopedie. Over muziek weet hij heel veel. Maar als het over sport gaat, nou, dan heb je ook nog wel uh, denk ik, een, uh, een ATV-dag nodig om helemaal bij te komen. Want ook daar weet hij ontzettend veel vanaf. Dus heeft hij ooit nog eens een keer Johnny Wakeling met uh, Inzair gedraaid. En als je goed hebt op kunnen letten. Dan maakt Johnny Wakeling ook daar min uh, of meer een vingerwijzing in, in deze song. En dat is denk ik ook wel de aanleiding geweest om die song ooit te maken. Omdat het een legendarisch gevecht is uh, geweest tussen Mohammed Ali en George Foreman. En ik zag in de aanloop nog, uh, nog iets bijzonders over de, deze geschiedenis. Er was nog regelrechte boxpoëzie door uh, Mohammed Ali Cassius Clay. Zoals hij in werkelijkheid heet. Maar tegenwoordig, ja, tegenwoordig gaat het allemaal wat minder met uh, Mohammed Ali. En dat heeft alles uh, te maken met de ziekte van Parkinson, die hij heeft. In een hele ernstige mate. Dus van uh, de ooit uh, roemruchte bokser die toch iedereen vreesde in de ring. Is het uh, ja, in één keer gewoon uh, voorbij wat dat er gaat. Maar goed, uh, het is uh, vandaag uh, 30 oktober. De bedoeling was dat wij hier een singer-songwriter hadden. Maar goed, dat uh, is helaas niet uh, het geval. Er uh, kwam iets tussendoor. En dus zal ik uh, helaas Kashmir Hakim moeten afmelden voor vanavond. Volgende week, dan slaan wij weer een kruisje. En dan hopen we dat we hier Ethereal krijgen. We gaan vandaag maar eens niet echt heftig werk uh, draaien. Dat hebben we vorige week al gedaan. En uh, ja, volgende week uh, komen die jongens weer. En dan wordt het even goed weer heftig. Dus... Voor de mensen die wat van de zwaardere uh, muziek houden, uh, moeten ze er dan nog eventjes een week geduld hebben. Maar voor de singer-songwriters, uh, voor de liefhebbers van singer-songwriters muziek... daar uh, kan je dus nu gewoon lekker voor gaan zitten, want er zit veel in. En vanavond, uh, inmiddels alweer een half uur bezig... presenteert Sofia Dracht haar uh, eerste album in Paradiso... Dat is natuurlijk vanwege de aanleiding dat zij daar mag staan... door het winnen van de Grote Prijs van Nederland van het afgelopen jaar. Want dat is de reden waarom zij daar haar album mag presenteren. Dat heeft ze echt heel vlug bij elkaar weten te krijgen. Crowdfunding gedaan. En het album, dat heet I See You. Heel erg leuk uh, mailwisselingen gehad met uh, Sofia deze week. Van ja, uh, sorry, ik kan er niet bij zijn. Maar ik heb uh, wel een hele goede reden om er niet bij te zijn. Want ik moet vanavond dit programma doen. Dus was hij zo vriendelijk om het hele album al digitaal naar mij toe te sturen. En dus gaan wij er vier tracks maar liefst van draaien. Dus uh, wees niet uh, ongerust als hij er vanavond niet bij kan zijn. Wij hebben het album hier in, uh, in de studio liggen. Of tenminste gewoon uh, op mp3 formaat. En het eerste wat je hier gaat horen, dat is All Day Long van Sofia Dracht. Dus Mirko en de wijze mannen nog lang niet komt uh, van het album uh, Is het kunst of mag het weg? Uh, er is ooit nog eens ergens uh, bij een, een of ander werk wat hij uh, deed, Mirko, werd er gezegd... Uh, uh, is het kunst of kan het weg? Nou ja, uh, toen dachten ze van dat is een hele mooie titel voor de naam van een album. En dit nummer dat is opgedragen naar een van de muzikanten die hij uh, persoonlijk heeft uh, gekend. En uh, ja, op de, een dag, op de een of andere dag was het klaar met het leven voor uh, deze man... En toen besloot Mirko samen met zijn wijze mannen... die overigens bestaat uit een paar vrouwen ook... want uh, het is niet helemaal wijs wat er uh, daar gebeurt... Uh, toen hebben ze dit nummer besloten op te nemen. Nog lang niet klaar hier, dat uh, is uh, terug te vinden op dat, uh, dat album. Daarvoor hoorde je All Day Long van uh, Sofia Dracht. Zij uh, was winnares van de Grote Prijs van Nederland van afgelopen uh, jaar 2013. Toen deed ze ook mee voor de, de mensen die bijvoorbeeld het programma van Giel Belen en uh, consorten zien. Op NPO3, moet ik tegenwoordig zeggen, uh, de beste singersongrijter van Nederland. Daar zat ze overigens ook in verstopt, uh, wel in de eerste voorronde. En helaas uh, redden zij het niet. Uh, zoals uh, velen uh, goede singersongrijters daar toch ook eventjes uh, zijn gestrand. Dat is wel jammer, want er zijn er een aantal uh, die toch uh, uit zijn gegroeid tot een uh, waar groeibriljant briljant en uiteindelijk uh, ook ver gekomen. Uh, bijvoorbeeld, wie kent nog eigenlijk... Matania Joy Bradley? Uh, die zat er toch overigens ook in? Nou, uh, dit zeggen en ja, uh, kan je eigenlijk nog wel iets... Uh, zoeken van Martanya Joy Bradley? Ik heb het uh, ergens staan, maar dan moet ik... Oh ja, kijk, hier. Uh, want dan zit ik hem natuurlijk uh, gelijk... Uh, hop, zit ik hem er meteen in. Uh, dan hebben we hem ook gelijk klaarstaan. En uh, die dame zat er namelijk ook ooit... Uh, in, in dat uh, programma van uh, Giel En dat klonk zo... Dat is sugar sweet van uh, Raveller. En zij gaan uh, hier ook een optreden doen bij Alternative FM. En wel op 18 december. Uh, dit hebben ze samen opgenomen met Jeruzalem. Uh, Jeruzalem uh, Jeruza van Lid, zoals hij voluit heet. En uh, ja, wat uh, ook heel bijzonder is, is dat uh, dezezelfde Jeruzalem op dit moment ook bezig is om iets in elkaar te zetten. Een uh, eigen carrière, een... Uh, een solo project heeft ze al. En daarvoor heeft ze de hulp bijvoorbeeld van Marnix Dorrestein uh, ingeroepen. Of uh, ja, gevraagd eigenlijk. <coughs> Ik verslik me er helemaal bij. Uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met, uh, ja, uh, met haar uh, manier van benaderen. Van muziek uh, benaderen. En we weten allemaal dat uh, Marnix Dorrestein... Ja, tenminste de mensen die hier dit uh, programma volgen... Dat Marnix een eigen opvatting en een eigenzinnige kijk heeft op uh, muziek. Dat was Herman van Veen uh, onder andere ook opgevallen. En dat uh, was de reden ook waarom Marnix... Uh, ja, een tijdje terug... Het album van Herman van Veen heeft uh, geproduceerd. Uh, en ja, dat is niet helemaal vreemd. Omdat de moeder van Marcus... Uh, Marcus Marnix van Dorrestein... Gewoon uh, in, dat, uh, in de club zit waar Herman van Veen uh, mee optreedt. als Edith Leerkers. Zelf ook uh, een, uh, een album uh, gemaakt. En uh, daar heb ik ook nog wat woorden aan uh, gewijd. Uh, op mijn eigen op mijn eigen website jaapkoper.nl. Ik zal het er maar gelijk bij zeggen. Dan kun je ook meteen kijken wat ik allemaal hiernaast doe. Het ligt wel een, wel een beetje in het verlengde van Alternative FM. Ik zeg het er maar gewoon bij. Uh, daarvoor hoorde je Beautiful Imperfections uh, van uh, Matonia Joy Bradley. Uh, zij had een uh, hond bij zich... Uh, bij een van de optredens die ze deed... bij de beste singer-songwriter van Nederland. En dat was de uitgave 2012. Die gewonnen werd door Douwe Bob... En die hond, die uh, vergezelde eigenlijk bijna uh, bij elke optreden die ze deed. Uh, en die hond, die heet Opa. Gewoon heel simpel, Opa heet die hond. Ja, meer uh, kan ik er ook niet uh, bij verzinnen. Um, voor de mensen die uh, deze zondag besluiten om naar het Thalia Theater te gaan... Uh, heb ik nog een hele leuke voor ze. Want, ja, wat gaat er gebeuren? Uh, er wordt een dubbelalbum opgenomen van de Cosmic Carnival. En dan uh, moet ik natuurlijk wel even de juiste track uh, erbij uh, zoeken, want dat is... En uh, zij gaan uh, voor die avond waarschijnlijk ook wel uh, veel covers spelen. En die covers, daar zijn ze al erg uh, bekend door geworden. Maar ook uh, het album Mon Cher Amour heeft uh, inmiddels al uh, het nodige bereikt. Tenminste in ieder geval voor de crowdfunders. En daar ben ik er een van. Wat heel erg leuk is, is dat uh, ze mij ook hebben genoemd in het boekje. Dank daarvoor, uh, dames en vijf heren van de Cosme Carnaval... En ja, adel verplicht. Dus aanstaande zondag mocht je uh, kunnen naar het Thalia Theater in Amuiden. Daar uh, spelen ze een hele avond uh, lang lekkere songs. Uh, gewoon een beetje ook uh, feest vieren, benen van de grond af, dat soort werk. En een van die, die mooie nummers die ze uh, hebben gemaakt, en dat is eigenlijk ook de single... en dus is ook de enige track die ingezongen is door Marlies Kroon van de Cosmo Carnival, is Unicorn. so Mayfield was dat en uh, hij heeft uh, ook nu een derde album inmiddels uitgebracht. Uh, Het uh, gaat heel snel met, uh, met hem. Uh, kennelijk uh, schept hij er genoeg in om heel veel uh, nummers achter elkaar te schrijven... en dan heeft hij ook heel wat albummateriaal uh, al klaar. Dit was uh, de derde en ik dacht in vier jaar tijd dus drie albums uitgegeven. Dat, uh, dat is een uh, aardige score moet je erbij zeggen, maar... Uh, Kees Mayfield is ook uh, toch wel, vind ik, een van de, de sterkste singer-songwriters uit dit land. Maar dat is mijn eigen mening dan hierover. Uh, Close Enough is uh, het nummer wat we uh, veel draaien. Uh, ga toch eens ook uh, weer eens even zoeken of ik uh, nog andere hele leuke uh, ja, juwelen, kroonjuwelen van dit album Another, Another Glorious Battle for the Kingdom kan draaien. Ik krijg het zowat, uh, mijn strot niet uit, maar... Dat is toch uh, het uh, werk wat hij uh, op dit moment, uh, waar hij ja, eigenlijk het meest uh, mee uh, naar voren is uh, geschoven dit jaar. Uh, daarvoor hoorde je Unicorn van uh, de Cosmic Carnival, de tweede album uh, van hun uh, Mon cher Amour. Uh, voor de mensen die zitten te luisteren, speciaal voor jou, Paul van Kleef, want je zit uh, te luisteren, ik weet zeker dat je dat, je dat uh, zit te doen. Uh, um, ze zijn zondagavond te horen in het uh, Thalia Theater in de Misschien moet je daar wel erg veel je best voor doen... als je niet alleen voor Paul, maar ook voor de rest die uh, zitten te luisteren. Het uh, kan nog een eindje uh, duren voordat, uh, voordat je er bent... als je uit het uh, midden van het land uh, moet gaan komen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, is het uh, wel heel erg uh, leuk. Dus uh, ik, zie, ik zie ineens weer iets van Koen Brouwer uh, voorbij komen. Nou, ik ga hem maar eventjes uh, pesten, dat, uh, dat, dat sowieso doen we natuurlijk uh, heel graag. Um, Sophia Dracht met haar album uh, I See You heet dat uh, album wordt vanavond gepresenteerd in Paradiso Amsterdam en dit is een uh, volgende track van dat album en dat is het nummer dat heet Willow. was hem helemaal. Uh, ja, want het is uh, heel bijzonder dat we deze, zoals hij op het, deze albumversie is, want ja, hij klinkt natuurlijk, in onze studio klinkt hij iets anders. Dan klinkt hij uh, ongeveer zo. Dat zal je even een klein stukje laten horen, want dan klinkt hij dus One, zo. 2, 3, Zo, zo klonk hij dus bij ons in de studio. Dat was in april, geloof ik, van dit jaar. 17 april, om wel te zijn. Het gaat er wel naar uitzien dat ze nog een keertje bij ons terugkomen. En of ze dan ook weer gaan spelen, dat is vers 2. Dan moeten we dus het management weer eens even goed aan gaan zitten kijken. In dat opzicht. Nou is het toevallig dat de manager van Julius ook dezelfde is... als de manager van de Cosmic Carnaval... En van Loke. Die gaan we straks nog verderop draaien in deze Alternative FM. Maar we hebben natuurlijk nog meer wat betreft muziek. Want als het goed is, hebben we volgende week... De, ja, min of meer de presentatie van het album van Ethereal. En dat, heet, dat album heet Pendular. Dat gaan we niet draaien vandaag een track. Dat is een beetje te... te. We zitten nou lekker gewoon in deze modus. En dan uh, zullen de heren, uh, een aantal heren van uh, de band... Uh, gaan vertellen wat uh, er allemaal onderweg is uh, gebeurd. Ik heb er zelfs ook nog inderdaad een blog aangeweid... aan, aan uh, deze uh, behoorlijke uh, heftige productie die uh, de heren hebben gemaakt. Tenminste, uh, als je een beetje van uh, het uh, sophisticated werk houdt... en als je van het uh, dik hout zagen met planken... dan uh, vind je het natuurlijk wel prettig om uh, de heren van... Ethereal uh, op je radio te kunnen horen. Uh, wij doen daar toch wat, uh, wat zuinigjes mee. Uh, alleen als we echt in een bui zijn... Uh, dat we echt de boel hier... het interieur kort en klein willen slaan... ja, dan hebben we het uh, wel even nodig... om uh, een nummer van Ethereal te laten horen. Maar zo is het in ieder geval niet. Hoewel, de bouwcommissie is wel aan het vergaderen... Uh, moet ik erbij uh, zeggen. Er zitten een aantal leden van die bouwcommissie... die zitten hier in de studio... Uh, die zitten alweer een beetje te gaan uh, bedenken... van wat gaan we nou verder nog met uh, de resterende ruimte... die we hier binnen dit pand hebben... We zitten op een bovenverdieping, dus dat is ook altijd heel erg uh, fijn. We hebben één keer gehad dat we hier iemand uh, in de studio... wel zelfs uh, twee heren hebben gehad die uh, toch behoorlijk wat uh, decibellen produceerden. Terwijl uh, ja, uh, een van de, de verhuizingen zei van... ja jongens, jullie kunnen we rustig wel een band neerzetten. Nou, dat, dat hadden we geweten. Dus dat, uh, dat, dat, dat werd het dus niet. Nou, dan kan je maar beter uh, iets uh, gaan draaien van een dame... die wij binnenkort hier in uh, onze studio weer... Mogen verwelkomen. Uh, Marcus van Dam heeft er zeker iets mee. Uh, in de tijd dat het uh, programma uh, ook The Nightwalk bij CFM uh, uh, was. Bij CFM van Zand wordt wel te verstaan, want dit uh, programma maakt daar ook onderdeel uit. hadden ze uh, op een gegeven moment bedacht. Uh, One More Band. Tegenwoordig heet het No More Band, want die band bestaat niet meer. Ze hebben ooit meegedaan aan de Rob Agda wordt. Dat was de versie waar John Doe's Revenge uiteindelijk als winnaar kwam. Daar zat Suus de Groot in. En Allah, we weten hoe het met Suus gelopen is. Met Sue The Night dan wel te verstaan. Het is wel een idee om straks in de volgende uur ook iets daarvan te gaan draaien. Maar goed, Ariane is met Riders Rain bezig. En die komen 20 november hier naar de studio van ZFM Zandvoort om te spelen. En dat gaat dan in het kader van Serious Request. Want zoals we weten... staat het glazen huis... dit jaar in Haarlem. Dus dat is bij ons eigenlijk om de hoek. Zo mag je het eigenlijk wel zeggen. En wat gaat Arianna dan doen? Nou, Rob Harms... steekt nu al zijn hoofd om, het, om de deurpoorst Nou, dit, Rob, dit, dit wordt er gespeeld. is heel erg leuk. is dit, uh, dat het nummer dat heet Naked...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 Of this scaffold, can find my last words Hello, shallow. On top of this scaffold, don't want them to think shallow. Where are my clothes, my dignity? Was I supposed to shame naivety? Where is my heart, my victory? I got stuck in the sill, losing my credibility. Eyes on me. Yes, here I stand on top of this scaffold, and I'm going down deep. Where are my clothes? My dignity supposed to share naivety where is my heart my victory i got stuck in the sale, losing my credibility Oh was over het management uh, gesproken van Julius, maar ook uh, van uh, bijvoorbeeld de Cosme Carnival. Hij, uh, deze manager van, uh, van beide groepen en Loke, die je straks uh, nog gaat horen in, uh, in het volgende gedeelte van het uh, programma, uh, kan niet anders zeggen dat hij ook uh, bijvoorbeeld uh, deze uh, Engelsman heeft uh, begeleid uh, naar een, een debuutalbum vorig jaar in maart en dat werd uh, gepresenteerd in de Poppodium Echo in Utrecht. Daar gebeurde het. En de man heet Rupert Blackman. En dit is eigenlijk dan gewoon vers 2. Dit is uh, zijn uh, band. Uh, waar hij op dit moment furore uh, mee maakt. En de man die dat uh, proces heeft uh, begeleid. Is uh, Menno Timmerman. En hij komt hier uit de buurt. Dus ik vond het wel uh, weer eens even gepast. Om uh, ook weer eens uh, het materiaal uh, los uh, te peuteren. Wat hij uh, uh, ja, min of meer op, uh, op de plank uh, heeft liggen. Uh, bovendien schijnt het dat Menno en ik toch redelijk uh, dezelfde taal spreken... als het gaat over uh, goede muziek uh, opdiepen. Uh, en uh, ja vaak is het zo wat hij vindt, uh, vind ik dus ook. Uh, maar goed, wij vinden zoveel. En de rest van Nederland uh, moet het natuurlijk ook vinden. En uh, wij kunnen wel iets uh, vinden. Maar uh, muziek is uh, behoorlijk smaakgebonden wat dat uh, gaat. Uh, vanavond zou hij hier zijn. Ik heb het over Kashmir Hakim. Uh, hij is er helaas uh, niet. Uh, betekent dus dat we het uh, er zonder mee moeten doen. Hoewel het uh, EP'tje, dat heeft hij wel achtergelaten. Tenminste, dat had ik al een tijdje in, uh, in mijn bezit. Uh, bovendien uh, is het ook een hele mooie EP geworden... Vooral ook omdat er een uh, goede oude maat van mij op uh, gespeeld heeft. Dat is Danny Lodder. Die ken van een eerdere verleden bij Branding Radio in Heemstede. Die, uh, die omroep die bestaat uh, niet meer. Maar wat wel heel erg mooi is... is dat dit uh, een van de mooie werken is van Kashmir Hakim. Op het uh, EP Hope Is He Art. En dit is Blackbeard tot aan 9 uur. What about an architect, an deputy? He told me, choose another gem. You can't be, cause you're the man with the black beard. He asked me over five years what you see.